Op eigen wieken. Een serie hoorspel geschreven door Jan de Vries en geregisseerd door Wim Pauw. Yvonne! Yvonne! Hey Yvonne! Ha, weer! Hoi, Hoe is het met jou? Nog altijd aan het cement maken. Cement maken? Ja. Je bent toch. Uh, Tandartsassistenten? Oh, hoe bedoel je dat? Huh? Ja, dan ben ik inderdaad nog altijd aan het cement maken. Oh. En, en ben je daar zomaar overdag vrij? Nee, ik heb vandaag een snipperdag. Een snipperdag? Oh. <laughs> en hoe gaat het met jou? Niet zo best, hè? Niet zo best? Hoe kom je daarbij? Nou, ik heb laatst iemand gesproken en die wist me te vertellen dat je nogal in de clinch lag met de directeur. Wie heeft je dat verteld? Ah, dat doet er niet toe. Je zou zelfs van school worden gestuurd, zeiden ze. Hmm. nou, eh. Uh... Zover is het jammer genoeg nog niet, hoor. Nou, dag, Yvonne. Moeder van Door, ik heb een afspraak. Waar heb je die afspraak? Oh, die kant op. Zal ik zo met je meelopen? Hmm? Ja, graag. <laughs> Jij bent wel een recalcitrant jongetje geworden, hè? Zeg, alsjeblieft. Wil niet zo neerbuigend tegen me praten? Nou, oh, dus per slot ben ik al een waardig lid van de maatschappij. En ben jij nog maar een schooljongetje. Nou, maar zo lang ben ik ook geen schooljongetje meer, hoor. Je zorgt toch wel dat je door je examen komt, hè? Ja. Nou moet je eens goed naar me luisteren, Yvonne. Ik vind jou een fidele meid en ik vind het leuk om je zo nou dan te zien. Maar je moet niet zo'n moederlijke toon tegen me aanslaan. Je kunt jou meer dan één reden met iemand bezighouden. Hoe bedoel je? Nou, je kunt je met iemand bemoeien uit bemoeizucht. Maar het is ook mogelijk dat je je voor die iemand interesseert. Oh, jij bent dus zo gezegd verliefd op me. Wow, wat ben jij toch over veel in Yvonne, Yvonne, wacht nu even hè, loop nou niet weg. Was maar een geintje. Hou oh, die geintjes maar voor je, ik wil niks meer met je te maken Het doe nou niet zo flauw. Sir, als jij nou kwaad blijft, meisje, dan verraad je jezelf. Verraden? Hoezo, nou? Wat ik zo even zei was natuurlijk onzin. En om onzin moet je nooit kwaad worden. Tenzij het natuurlijk geen onzin is. Oh. <laughs> en dan lach je tenminste weer. Oh, je bent een schurk. De toon waarop je dat zegt voor goed veel. Zeg Yvonne. Weet je dat jij een van de... ...een van de weinige mensen bent die ik graag mag? Jong, wat een eer. Nou, spot hem maar mee, maar het is zo. Je bent dus zogezegd verliefd op me. Huh? Ja, precies. Dat is nou het woord waar ik naar zocht. Ik ben verliefd op je. Het is dat ik je goed ken, anders... Ik, ik weet helemaal niet of je me wel zo goed kent. Nee? Nee. Maar waarom kijk je me nou zo vreemd dan? Omdat jij een vreemde jongen bent, Pim. Een heel vreemde jongen. Ik ben bang dat er heel wat merkwaardige zaken in het hoofd van jou broeien. Weet je wat jij moet gaan doen? Op de kermis gaan staan met de glazen bol. Hier moet ik zijn. Maar bah, toch niet in het enge café? Ja, ja ook een afspraak. Nou, ik zou me generen, hoor, om op te houden in zo'n kinderachtige geforceerde nozenkriek. Ik heb er alleen maar een afspraak. Zie ik je vandaag nog? Zo, vandaag nog? Het is dik aan, hè? Zie ik je vandaag nog? Oh, over een uur ben ik thuis. Bel me dan maar op. Nee, ik bel niet op. Ik kom je afhalen. Om wat te doen? Hm? Zomaar wat praten. Oké? Okay? Oké. Okay. Tot straks. Dag. Dag, ah, Bim. Hé hey, Frik, zegt Peter er nog niet? Nee, maar hij had er al lang moeten zijn. Jij bent trouwens ook knap laat. Ah joh, ik opgehouden even. Zeg, zeg Pim. Ja? nou we even alleen zijn. Wat vind je eigenlijk hey. van het plan van Peter? Och, als plan is het goed, wat is het dan niet goed? Er komt niks van, dacht je? Wat dacht jij van wel? Ik ben ervan overtuigd. Ach joh, scheid toch uit. Dat is een verrukkelijke bezigheid, hoor, om op papier een volmaakte inbraak te construeren. Maar ik heb geen ogenblik geloofd of zelfs maar in overweging genomen dat Peter dit zou doorzetten. Nou, ik ben bang dat je je vergist, Pim. Ah, schrijf toch uit, joh. Het is van Peter toch allemaal bluf. Hij wil alleen maar kijken hoe ver hij met ons kan gaan. Dag dacht je. Tuurlijk. Nou, ik weet het niet, Pim. Of liever gezegd, ik weet het wel. Jij vergist je. Nou, maar ik moet het nog zien. Zeg maar, maar als het Peter nou ernst is, hè, doe jij daar mee? Hoe bedoel je? Nou, ik geloof dat ik het toch wel duidelijk zeg. Als Peter die kraak wil doorzetten, doe jij daar mee? Jij? Ik vraag het aan jou. Och. Och ja, ik denk het wel. Het is een prachtige sport, lijkt me. Je weet het dus zeker, hè? Je trekt je toch niet terug? Nee. Ik, uh, ik geloof dat ik dan wel mee zal doen. Ja, geloof, geloof. Doe je het of doe je het niet? Uh, ja, dan doe ik mee. Mooi zo. Doe ik ook mee. Wat heet je, Peter? Hm? Ah, Peter! Peter. hoi. Zeg, Pim, wat moest jij met die griet? Met welke griet? Ja, neem me nou niet kwalijk zeg, ben maar je net mee lief natuurlijk. Oh, dat is een oud-schoolvriendinnetje van me. Zeg, jij haalt je toch niet in je hoofd om erin vertrouwen te nemen, hè? Ach, natuurlijk niet. Nou, laat dat natuurlijk er maar af. Ik heb laatst meegemaakt dat iemand iets dergelijks aan zijn meisje vertelde. Alleen maar om interessant te doen. Hm. En hoe is dat afgelopen? Nou, er is niks gebeurd, want dat kind heeft de mond gehouden. Maar het gaat alleen om het principe. Wie vertelt een dergelijk avontuur nou als een meisje? Nee, dan kun je je beter meteen aangeven bij de politie. Hm. Hey, jongens, nou tot zaken. Ik heb alles nou haarfijn beschreven en uitgerekend. Kan gewoon niet misgaan. Dus... Dus je bent wel van plannen door te zetten? Ja, natuurlijk. Heb je daar een ogenblik aan getwijfeld? Hm. Nee, nee. Kijk, ja? hier heb ik een situatie ik. Ja, eens kijken. Dit hier, dit is de villa. En hier is de voordeur. En hier heb je een laantje dat ja. leidt naar een aantal bosjes. En die bosjes die groeien tot onder dit raam hier. Dit raam is heel gemakkelijk onzichtbaar te bereiken. Kijk, hier ligt de spoorbaan. En vlak achter het huis heb je die automatisch overweg. Om vijf minuten over het hele uur komt er een trein langs en al die bellen van die overgang maken dan een behoorlijk lawaai. Dat is het tijdstip om dit zijraampje hierdoor te drukken. Ja, ja, ja. Ja. Als het glas wordt ingeslagen op het moment dat die bellen beginnen te rinkelen, hoort geen hond er wat van. Kijk, via het gebroken ruitje, het middelste dus hè, kun je het raam openmaken. Via het raam kom je in een kamer waar alleen boeken staan. Ze zullen dat wel de bibliotheek noemen ofzo. Via die kamer, ...moet de voordeur te bereiken zijn. Tja, hoort niemand dat dan? Ah, de huisbewaarder gaat elke avond om 11 uur naar bed. Dus we mogen aannemen dat hij om vijf minuten over twaalf wel slaapt. Ja, ja. Hij slaapt trouwens op de zolderverdieping. Degene die dus in het huis is geklommen, maakt de voordeur open. En ik zorg dan wel dat ik ongemerkt naar binnen kom. We hebben dan alle tijd om de boel binnen op te nemen. Licht hoeven we niet te maken. Het is volle maan, de gordijnen blijven open, dus... ...als je even binnen bent, kun je alles onderscheiden. Zou je denken? Niet, zou je denken, ik weet het zeker, Pim. Nou staat hier een telefooncel. Ja? Degene die hier op de uitkijk staat, heeft een prachtig uitzicht op de voordeur. En hij houdt in de cel een geanimeerd gesprek. Mocht er iemand komen om te bellen, dan verbreekt hij het gesprek en laat de ander voorgaan. Mocht er onraad zijn, dan belt hij ogenblikkelijk dit nummer hier. Bellen? Hier, dit nummer. Oh, ja, ja. Hij hoort dan zeggen, hallo, met wie, nadat de bel twee keer is overgegaan. Dan is het antwoord een autoband. Dat is voor de man aan de andere kant van de lijn het teken om de brief te posten. Begrepen? Begrepen. Nou, dat is ongeveer alles. Ja, ja maar uh, uh, wat staat er dan in die, die, die brief? Dat een aantal jonge willen bewijzen hoe gemakkelijk het is om ergens in te breken. Dat dus de gelegenheid de dief maakt en dat er dus betere bewaking moet komen. Die brief is dan de volgende morgen op het politiebureau. Gemens die ons wat doet, duidelijk? Ja, dat is duidelijk. Ik verzeker jullie jongens, dit komt niet uit. Nou, oh, ik heb toch wel een paar vragen. Nou, zeg het maar. Nou, ten eerste, wie, wie gaat er op wacht staan ja. en wie gaat door het raampje naar binnen? Dat zal ik je zo zeggen. Er is maar één figuur die daarvoor in aanmerking komt. Oh. Nou, en ten tweede, waarom ga jij ook niet door het raam naar binnen? Dat is toch veel veiliger dan de vorige. Daar ben ik te dik voor, Pim. Te dik? Ja. Het raam kun je van binnen wel open krijgen, maar de ruimte die je dan krijgt is uitsluitend geschikt voor magere mensen. Ik ben er in elk geval te dik voor. Ja, en ik ben nog veel dikker dan jij, Peter. Hola. Dus uh, dat zou dus inhouden dat ik de spits moet arbeiden. Hm? Ik ben bang dat het daar wel op neerkomt. Maar nogmaals, dit is allemaal kinderwerk. Het wijst de weg vanzelf. Zeg het, Pim, ik, uh, je weet niet, half, ik bedoel, je maakt me dood zenuwachtig. Je probeert me dus wijs te maken dat jij en je vrienden vanavond voor de lol ergens gaan inbreken. Ik, ik, ik probeer je niks wijs te maken, maar, maar, maar, maar je weet wat je zo even plechtig hebt beloofd, hè? Wat heb ik je beloofd? Dat je je mond zou houden, dat je hier met niemand over zou praten. Ja, maar dat is toch krankzinnige werk, Pim. D dat is toch niet normaal? Ik verbied het je gewoon. Luister nou eens, Evie, volg ik. Ik heb het je verteld, omdat ik... Oh ja. Nou ja, omdat ik er met iemand over moest praten. Maar laten we nou alsjeblieft als grote mensen tegenover elkaar blijven staan. En laten we nou geen spijt krijgen dat ik het je verteld heb. Je bent een mooie jongen, jij. Hou wordt aan je praatjes liever bij je. Doordat ik het nou weet, heb je me als het ware deelgenoot gemaakt. En daar voel ik niks voor hem. Kom, kom, kom, deelgenoot overdrijven nog niet. Ach, ik zou zeggen, vergeet het, Yvonne. Ik zal wel zorgen dat ik ervan afkom. Nee, jongetje, ik vertrouw je niet. Jij wilt me met een kluitje in het riet sturen, maar die vliegen gaat niet op. Laat ik nou eerst eens even recapituleren wat je me hebt verteld. Eén of twee vrienden van jou waren van plan een kaart te gaan zetten, zoals dat heet. En jij deed aanvankelijk aan de voorbereidingen mee, omdat je van overtuigd was dat het maar een grap was. Nou blijkt het geen grap te zijn. Het plan wordt vanavond uitgevoerd. En nou durf jij uit een soort prestigeoverweging niet meer terug te trekken. Hoewel je in je hart voelt dat het plan grote onzin is. Zo is het toch ongeveer, hè? Eh, uh, wel nee, zo is het helemaal niet, joh. Ik, ik, ik wil alleen maar een beetje grappig zijn of liever uh, of ik, ik wil de indruk op je maken. Nou, maar met zulke onzin maak je op mij helemaal geen indruk, hoor. Het is trouwens niets voor jou om zo geforceerd indruk op mij te willen maken. Ah, joh, forget it. Het, het was maar een geintje, heus. Dan zal ik je voor deze keer geloven. Maar kom alsjeblieft nooit meer met dat soort vreemde verhalen aan. Want het grappige kan ik er echt niet van inzien. Oké. Okay. Zo'n vreemd verhaal is het overigens helemaal niet. Want er lopen op het ogenblik genoeg halve dwaze nozems rond die voor zoiets te porgen zouden zijn. Ah, Joch, ga weg jij. Het ligt toch duimend dik bovenop dat je wat met mijn mouw op je spelden. hè? Ja, gelukkig maar. Zeg Pim, wat doe je vanavond? Wat ik vanavond doe? Niks bijzonders, hoe dat zo? Nou, het schiet me ineens te binnen dat ik voor vanavond twee kaartjes heb voor een toneelvoorstelling. Ga je mee? W wat is voor stuk? Oh, het moet een goed stuk zijn uh, van Sir Ryan. Ah, oh. oh, ik geef niks om toneel. En laat zeggen dat je er juist zo verzot op was. Oh, dat zeg ik zomaar. Nou goed, laten we afspreken als je je verveelt. Dan trakteer ik zaterdagavond op een film, oké? Okay? Dat vind ik erg vriendelijk van je. Maar, maar vanavond heb ik echt geen zin. Waarom niet? Nou, daarom niet. Ik, de, de, Jij hebt wat anders te doen, hè? Ik wil nooit meer iets met je te maken hebben. Yvonne, Yvonne, luister maar, Yvonne, Start kom los. hier. Nee, luister Yvonne, luister. Ik beloof je dat ik alles zal doen om te zorgen dat, dat het vanavond niet doorgaat. Ik, ik zal heus zorgen dat alles goed komt, heus. los, nee. Vergeet nou niet wat je me beloofd hebt, Yvonne. Je zou me in de grootst mogelijke moeilijkheden brengen. Daarom breng ik je alleen maar door te zwijgen. Geloven nou alles zal recht komen als jij je mond houdt. Je hebt het trouwens beloofd. Het is een ontzettend vervelend feintje weet je dat. Ik heb nou geen ogenblik rust meer vanavond. Ma, wat heb ik met je te maken? Ik wou het je nooit ontmoeten! Ah, hier is het. Wie is daar? Ik ben het, Gerrit. Wie is Gerrit? Nou, Gerrit? Gerrit de Wit. Bij wie nee, moet u zijn? Ben jij het dan niet, Marjan? Oh, neemt u me niet kwalijk. Hallo, wie is daar? Spreek ik met mevrouw de Groot? Ben jij het, gaat? Ja. Beetje officieel. Ja, liefste. Dag. Ja, ik had verkeerd gebeld en toen deed ik heel abicaal tegen een vreemde. Het oh. risico wilde ik geen tweede keer lopen. Ga naar binnen. Ben je nog niet klaar? Uh, nee. En het spijt me verschrikkelijk, maar ik kan vanavond niet weg. Ach, wat jammer. Ik wist het niet, maar mijn vader had een afspraak vanavond en daarom heb ik geen oppas. Nou, niks aan te doen. Ik ga dadelijk wel even naar een telefooncel. Dan bel ik Willem en Els even op. Ik zou er maar naartoe gaan. Alleen? Nee, dat vind ik ongezellig. Dan blijf ik veel liever hier. Zoals je wilt. Zoals je wilt? Maar het is toch vanzelfsprekend? Wat is er met je? Oh, niks bijzonders. In, in zoverre, ik vind het wel prettig dat we nu rustig alleen zijn. Want ik wilde iets met je bespreken. Zo. Zal ik thee inschenken? Nee, nee, dank je. Vertel me liever maar meteen wat er aan de hand is. Tja, het is erg moeilijk om het je te zeggen, Gerrit. En ik weet eerlijk gezegd ook niet goed hoe ik beginnen moet. Wat is er dan? Heb je moeilijkheden met je vader? Eh, uh, nee. Tenminste niet, erg dan anders. Ik. Ik heb meer moeilijkheden met jou. Met mij? Ja. Ik. Ja. Je... Je wilt toch niet zeggen dat je... Ja. Oh. Luister nou eens naar me, Gerrit. Hm? We kennen elkaar nu een paar weken. En we hebben elkaar nagenoeg elke dag gezien. En van het eerste ogenblik af hadden we een prettig contact met elkaar. Ik ben erg op je gesteld. Heus. Maar nu moet het groter worden dan maar uit. Ik geloof niet dat ik ooit genoeg van je zal gaan houden... om met je te kunnen trouwen. Oh. Tje. Dit is dan... Uh, dat is een jammer, hè? Overvalt je dit? Eerlijk gezegd. Ja. Maar heb je dan niet gemerkt... ...dat ik altijd toch wat op een afstand bleef? Jawel. Maar daar heb ik een... ...een andere uitleg aan gegeven. Welke uitleg dan? Nou, dat je... Ach, ja, wat doet dat er toe? Ik kan wel zeggen dat ik van mijn kant... ...mijn gevoelens voor jou... ...de vrije loop heb gelaten. Dat ik geloof... ...ja, ik... Ik geloof wel dat ik kan zeggen dat ik van je ben gaan houden. Maar wij kennen elkaar nog zo kort, Gerrit. Dat heeft er toch niks mee te maken, Marian. In elk geval kennen we elkaar lang genoeg om te weten of je van de ander houdt of niet. Maar ja, liefhebben kun je niet dwingen. Dat gaat buiten je wil om. Ik ben blij dat jij dat ook hebt geconstateerd. Inderdaad gaat verliefd worden en liefhebben... Buiten je wil om. Dat kun je niet dwingen. En dan kunnen er factoren zijn die dat oude van belemmeren. Welke factoren? Nou ja. Laten we zeggen. praktische moeilijkheden. Je vader bijvoorbeeld. Mijn vader bijvoorbeeld. Ik kan hem onmogelijk in de steek laten. Ja. En aan de andere kant kan ik je ook niet opschepen met twee drukke jongens en nog eens een oude vader. Ach, dat zijn zaken waarover te praten valt. En dan weet ik zeker wel dat er een oplossing voor te vinden zou zijn. Maar als jij zegt niet van me te houden en niet van me te kunnen houden. Tja, dan valt er weinig te praten, Marianne. Ik vind je heel aardig, Gerrit. En ik zou het erg naar je vinden als ik je verdriet zou doen. Maar gelukkig kennen we elkaar nog maar kort. Dus. je besluit staat wel vast? Uh, ja. Eigenlijk wel. Tje. Nou, zou ook wel kunnen voorstellen om. in elk geval goede vrienden te blijven, zoals dat heet. Maar. het lijkt me voor mijn gemoedsrust beter dat ik daar maar niet mee. Hoe laat is het, Willem? Ik heb het bijna kwart voor negen. Gerrit en Marjana zijn laat. Ik had ze wel een beetje vroeger verwacht. Och, ze moeten allebei hun kinderen verzorgen. Ja, dat is natuurlijk zo. Ik vind het prettig dat ze meekomt. Je weet toch wat hij laatst zei, hè? Hij heeft zoveel gezegd. Nou, ik bedoel dat als ze samen met hem op bezoek zou komen... dat het dan in orde zou zijn. Och, het zou toch volgens mij die kinderen tussen die twee in orde zou komen... Zie, dus ik ben verdraag niet Misschien goed, hoe ze eruit ziet. Ha, kijk eens aan, zeg. Huisbel en telefoon tegelijk. We zullen door een taakverdeling moeten komen. Nou, neem jij de telefoon maar. Dat doe ik wel even open. Ja, met de wit. Dag, Willem. Met Gerrit. Ha, zeg, waar blijven jullie? We komen niet. Wat? Nee. Het is uit. Zo opeens? Ja, zo maar opeens. Waarom? niet vermoud. Oh. Sinds wanneer weet je dat? Sinds een half uur. Waarom kom je niet alleen naar ons toe dan? Nee, Willem. Ik ga liever naar huis. als niks zou het prettig vinden als je kwam. Dat weet ik, maar ik ga toch maar liever naar huis. Oké, okay, ik bel je morgen wel even. Graag. De groet aan Els. Ja, ik zal doen. Willem, mag ik je even voorstellen? Dit is Yvonne van Rossen. het zusje van Piet. Oh, dag Yvonne. We kennen elkaar toch? Dag meneer de Wit. Wat zullen we nou krijgen? Ik ben Willem, hoor. Kind, wat ben jij veranderd sinds ik je de laatste keer heb gezien? Ah, vindt u? Tja, yeah. je bent een echt uh, vrouwtje geworden. Dat is wel een typische mannenuitdrukking, hè, Yvonne? Verdels, Yvonne. Wat kunnen we voor je doen? Ja, ik, uh, ik weet niet goed hoe ik het zeggen moet. En ik weet ook niet of het wel verstandig is dat ik hier naartoe ben gekomen. Maar ik moest iets doen... Nou, vertel eens. Wat is er aan de hand? Ik heb vanmiddag Pim ontmoet. Op de HBS hadden jullie zo'n beetje vaste omgang, hè? Ja, zo ongeveer wel, ja. Maar goed, ik kwam met hem in gesprek... en toen bleek hij een afspraak te hebben met een paar vrienden in de Bruine Kastanje. Is dat niet dat, dat nozemteentje op de Singelgracht? Ja, precies. Nadat hij daar geweest was, heb ik hem weer gesproken. En toen heeft hij me iets verteld... In vertrouwen waar ik met niemand over mocht praten. Maar ik vind het zoiets verschrikkelijks dat ik me niet aan die belofte hou en het u ook wil vertellen. Zal ik dan maar even weggaan? Nee, mevrouw, alstublieft niet. Pim heeft het vanmiddag nog over u gehad. Hij is erg op u beiden gesteld. Daarom ben ik ook naar u toegekomen. Wat wil hij ons vertellen, Yvonne? Pim gaat met twee vrienden vanavond ergens inbreken. Wat? Maar dat is. Het is een serieus opgezette inbraak. Hij zei dat hij tot het laatst toe hoopte dat het maar een grap was... ...maar nu het ernst bleek te zijn, wilde hij zich niet terugtrekken. Wanneer zei je dat het feest was? Vanavond. Is het verkeerd, mevrouw, dat ik het verteld heb? Ik had Pim beloofd dat ik nergens over zou spreken. Laten we er maar niet over discussiëren of het goed is dat je het verteld hebt of niet. Maar laten we liever maatregelen nemen om dat krankzinnige plan te verhinderen. Heb je enig idee waar Pim is? Hij is vast in de bruine kastanje. Bel eerst even naar huis. Is hij daar niet, dan bel je die bruine kastanje. Nee, ik bel niet. Ik waag het erop dat hij in het café is. Ik ga er maar één naartoe. Als hij er niet is, dan bel ik je wel even, Hels. Dan moet jij er intussen over nagedacht hebben, Yvonne, waar hij nog meer te vinden zou kunnen zijn. Ober, kent u een zekere Pim de Wit? Jazeker, die moet hier ergens zitten. Hij zit in de zaak in elk geval. Zoekt u Pim de Wit? Ja. Hij is even naar het toilet. U bent zeker familie van hem, hè? Ik ben zijn broer. Maar nou, ik je duidelijk zien. Ja, Pim is een wat mooier uitgave van hem. Ja, zo zou ik het kunnen zeggen, ja. Oh, daar is hij. Willem? Jij hier? Ja. Ik heb je dringend nodig, want ik heb ook wel geïnformeerd om wat je kon bereiken. Dat je dit hier gevonden hebt, hebben we geheime zaken met je broer te bespreken. Enigszins wel, ja? Ah, oh, smeer ik hem wel even. Waar moet je me voor hebben? Ik heb je hulp nodig. Zo? Ja. Er moeten weer een paar mensen geschaduwd worden, en het is deze keer bijzonder belangrijk. Oh. En wanneer moet het gebeuren? Vanavond. Vanavond? Hoe laat? Elf uur. Maar dan uh, dat kan ik niet. Kun je dat niet? Nee, waarom niet? Nou, ik eh, ik heb een afspraak. Vanavond? Om elf uur? Kom nou. nee huis. Nou ja, dan zeg je die afspraak af, zeg. Zaken gaan voor het meisje trouwens. En om elf uur maak je geen afspraak. Het gaat helemaal niet om een meisje. Waar gaat het dan wel? Privézaken. Zo, Pim, dan niet zo stoer. Ik heb je hulp nodig. Ik heb er met vader over gesproken en ik vindt het goed. Met vader over gesproken? Ja. Het wordt misschien wel twee uur voor je tafel. Ja, maar... Ik kan vanavond echt niet willen. Ja, kun je nog niet of durven niet? Ja, wat heeft dat nou met durven te maken? Nou, dan kan ik geen reden bedenken waarom je mij niet zou kunnen helpen vanavond. Ja, maar ik zeg je toch, ik heb een afspraak. Om elf uur? Ja. Wat is dat dan voor een afspraak? Uh, dat gaat je niet aan. Dat gaat me niet aan. Dat gaat me wel degelijk aan. Je hebt me destijds je hulp toegezegd. Ik kon op elk uur van de dag op je rekenen, zei je. En nu heb ik je hulp nodig, en nu zeg je, ik heb een afspraak. Huh, S'avonds om elf uur, dat is toch waanzin. Ja, en toch is het zo. Maar wat voor afspraak kun je nou s'avonds om 11 uur hebben... ...waar je met geen mogelijkheid af kunt komen? Hé, hey, Pim. Moeilijkheden? Ja, dit is mijn broer, dit is Peter. Dag, Peter. Ja, er zijn moeilijkheden. Ik heb Pim vanavond dringend nodig... ...maar je zegt dat hij een afspraak heeft waar hij niet vanaf kan. Zo? Ja, wat heeft Peter er nou te maken? In zoverre, jij hebt die afspraak met mij... ...en dan kan hij inderdaad niet vanaf, meneer de Wit. Wat is dat dan voor een afspraak? We gaan een belletje trekken. Hoe oud ben jij, Peter? Een ietsje ouder dan u denkt. Is deze Peter een vriend van je, Pim? Ja, waarom zit u ons om beurten zo aan te staren? Ik kan gedachten lezen. Ik heb zo'n vermoeden dat achter die afspraak van jullie niet veel zaak schuilt. En je hoeft echt geen Sherlock Holmes te zijn om van jullie gezichten te lezen. Dat jullie wat van plan in het daglicht niet kan verdragen. En de naam van mijn familie wil ik als het even kan, graag onbesproken houden. Vandaar dat ik mijn jongste broertje vanavond niet meer uit het oog zal verliezen. Jongelaar, moet ik niet wat bestellen? Ik zit hier al zo lang op mijn droogtje, nemen jullie ook wat. Ik geef een rondje.